De fracties van de regeringspartijen ND66, ChristenUnie en SGP P praten vanochtend over het akkoord over de woningmarkt. Na intensieve onderhandelingen werden de drie oppositiepartijen het gisteravond laat eens met minister Blok. Het ziet er naar uit dat de huren minder stijgen. De maximale verhoging is 6,5% in plaats van 9%. Om starters te helpen hoeven huizenkopers maar de helft van hun hypotheek af te lossen. En om de bouwsector te stimuleren wordt het btw-tarief voor verbouwing en onderhoud verlaagd van 21 naar 6%. Procent. Straks om half elf worden meer details bekend op een persconferentie in Den Haag. En daar hoort u meer over hier op Radio 1. Vakbond de Unie noemt het extra banenverlies bij ING een onaangenaam testament van bestuurder Jan Hommen. En de zoveelste mokerslag voor het bankpersoneel. ING kondigde vanochtend aan dat er nog eens 2400 banen verdwijnen bij de bank. 1400 in Nederland en 1000 in België. In november kondigde ING al aan 2350 arbeidsplaatsen in Nederland te schrappen. Volgens vakbond CNV zijn medewerkers van ING ontgoocheld. Vooral voor lager opgeleid personeel is de ingreep zuur, zegt een CNV-woordvoerder.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 KLM speelt hiermee naar eigen zegen in op een al bestaande trend. En leden van de KLM Club hoeven niet te betalen voor hun koffer. Dan is het weer nog. Vandaag overal droog en enkele zonnige perioden. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen van het westen uit Dooi met sneeuw en ijzel. WB-verkeersinformatie. De ochtendspits was niet al te druk. Nu staat er nog zo'n 50 kilometer file. Een paar dingen op: Een lange file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Vanaf knooppunt Ippenburg tot aan Zoeterwouderdorp, 6 kilometer. Dat was een aanrijding. Tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp. is nu alleen nog de rechte reis ook dicht. Daardoor is verkeer vanuit Rotterdam ook aardig vastgelopen op de A13 richting Den Haag. Vanaf de Alfred Berk rode reis tot aan knooppunt Ippenburg, 9 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Utrecht Noord en Hilversum 6 kilometer. Bij Hilversum is de linker dicht, daar staat een auto stil. De N243 alkmaar Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Averhoorn en de aansluiting met de A7 na een aanrijding. Tussen Hilversum en Weespen, tussen Almere en naar de Bussum, rijden geen treinen. Dat komt door een sein en een overwegstoring. Tussen Hilversum en Weesp rijden inmiddels bussen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Waarschijnlijk is de klopjacht op de doorgedraaide ex-politieagent in de Verenigde Staten voorbij. A breaking news tonight: a massive firefight in the San Bernardino mountains, but police say it's just too early to confirm if Christopher Dorner is dead. Ja, helemaal zeker is dat niet. Straks een van de buren van de Blockhut, waar het gisteravond eindigde. ING had slecht nieuws vanochtend voor het personeel. Andrej Meijermaat zo over de cijfers en de ontslagen bij de bankverzekeraar. En goed nieuws was er gisteravond laat voor het kabinet. En dus kwam een tevreden minister Blok voor wonen tevoorschijn na het overleg met de oppositie. Ik ben gelukkig dat er een onderhandelaarsakkoord ligt. wat een impuls geeft aan de bouwsector en daarmee aan de economie. en wat ook helderheid creëert op de woningmarkt. Hoogleraar Woningmarkt naar de TU Delft, Peter Boelhouwer. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u ook zo gelukkig? Nou, ik ben op zacht gezegd een beetje verbaasd. Hè. We hebben anderhalve maand van het kabinet gehoord dat de plannen die zij hadden bedacht. dat dat de oplossing van de woningmarkt was. Dat dat ook voor 30 jaar zou vaststaan. En schets mijn verbazing dat ik gisteravond onze premier hoor vertellen dat dit nieuwe plan toch echt veel beter is. En ja. dat dit echt weer voor 30 jaar doorgaat. Het kon ja, nog beter, wat mij, blijkbaar. Wat mij, wat mij betreft is de geloofwaardigheid van de minister-president hier in het geding, maar dat is een ander verhaal. Ja, nou ja, de voorstellen zelf, daar ben je natuurlijk naar benieuwd wat ik daarvan... Uh, ja, precies, want uh, even, even, het kan natuurlijk wel beter. Het kost alleen uh, het kabinet meer geld. Of het levert minder op. Dat is natuurlijk het punt. Nee, dat is, dat is ook zo, maar had dat dan gelijk bedacht en had dan niet gezegd van nee, maar dit is goed voor de woningmarkt. Want zo werd het ons verteld, hè. dit gaat de woningmarkt helpen en dit gaat ons verder vooruit helpen. Terwijl ja, alle maatschappelijke organisaties en deskundigen uitgebreid uh, hebben aangegeven dat dit echt redelijk rambzalig was, deze plan. Dus, ja, ja. Wat, wat de minister, wat de premier ook zegt, de lijn en wat Samson ook zegt van de Partij van de Arbeid, de lijn van het beleid wordt wel voortgezet. Het, wat ik al zei, levert alleen wat minder geld op. Wat vindt u van die lijn? Nou, die lijn vind ik niet goed. Nee, zowel in de koop als in de huursector zitten er twee, ja, toch minder aansprekende aspecten aan. In de koopsector zie je dat de lasten eenzijdig nog steeds bij starters liggen. In bestaande gevallen, mensen die een hypotheek hebben, daar gebeurt eigenlijk niets mee, vrijwel niets mee. In tegenstelling tot alle adviezen die verschenen zijn de laatste, laatste twee, drie jaar. die geven allemaal aan. doe dat nou integraal. En ga niet alleen die starters aanpakken. want ja, die vormen toch de, de smeerolie voor de woningmarkt. En nou gelukkig worden ze minder hard aangepakt, hè, want ze mogen nu voor verter gaan, uh, gaan aflossen. Dat betekent dat de hypotheekrente aftrekt. die gaat wel gewoon annuitair afgebouwd worden. Dat kostte zo, nou pak een beetje, 40.000 euro op een, op een gemiddelde hypotheek. Maar de maandlasten, die gaan aan het begin, zijn wel wat lager. Nou, dat is natuurlijk erg uh, positief. En ze hoeven maar de helft af te lossen, hè? Ja, nou, dat, dat heeft met die maandlasten te maken. Ja, dus doordat ze de helft aflossen, zijn ook die maandlasten lager. Dus dat is daaraan verbonden. Dat is gewoon heel positief. Dat is heel goed. En ja, goed, ook alle banken en financiële instellingen, die gaven aan... dat het helemaal niet nodig om 100% af te lossen. Waar, waarom zouden we dat überhaupt doen? Dit, dit is, dit is uh, overreactie. Ja. Ja. Maar u ja. ziet dus nog steeds een, een drempel voor de starters. En dat is de belangrijke groep, hè? want die moet, die moet de zaak vlot trekken natuurlijk. Ja, ja. Ja, het wordt wel beter, want ze krijgen iets minder hoge lasten, maar ze betalen nog steeds meer. En, uh, en ze gaan ook op termijn, betalen ze natuurlijk aanzienlijk meer. Nou is er ook waarschijnlijk, mogen ze iets langer over de aflossing doen, dat is niet helemaal duidelijk. In plaats van 30, 35 jaar, dat is ook positief, want dat betekent ook dat die lasten weer iets lager liggen. Maar ze, gaan, ze blijven stijgen natuurlijk, ten ja. opzichte van de oude situatie. Dus ja, het is, het is een, de scherpe wandjes zijn er af. Ja, helpt het nog dat het BTW-tarief voor onderhoud en renovatie, uh, verbouwingen uh, van 21? Nog naar 6% gaat? Ja, dat zal zeker wat helpen voor de bouwrijverheid. Het zal toch mensen, een aantal mensen over de streep trekken die twijfelen of ze dat wel of niet zullen doen. En ze zullen het zeker naar voren halen. Hè? Want als je zo'n verbouwing van plan bent en je kunt dat nog dit jaar, het geldt voor één jaar, je kunt dat dit jaar nog doen. Ja, dan zul je dat proberen om dat dit jaar te organiseren. Ja. Het is natuurlijk wel als dat een deel van het geld bent gaan kwijt ook, omdat ja, mensen die het sowieso al deden, die profiteren daar natuurlijk ook van. Dus het gaat alleen maar om de, om de extra investeringen. Ja, dat is wel een, uh, dat is wel een positief punt. Ja. En alleen ja, over een jaar ben je dan weer kwijt hè. Want ja, dan heb je ze naar voren getrokken. Ja, goed, maar goed, het is een beproefde, beproefde truc in ja, Duitsland. Hebben we het eerder gedaan, ja, in, in Duitsland hebben eerder gedaan. In Duitsland ja. hebben ze het met de auto's gedaan en zo. Ja. Dat, dat werkte daar wel. Ja. <laughs> maar eens even afwachten nu naar de huurmarkt. Want ja. de, de maximale huurverhoging is ook wat afgetopt. Nu nog ja. maar 6,5%. Helpt ja. dat? Nou ja, het helpt. Dat, dat scheelt in ieder geval wat verlichting voor, uh, voor, die, uh, voor die huurders. Hè? Je moet je voorstellen mensen met een inkomen van, uh, van rond de 3300 in, de, in, de, in bruto in de maand, die gingen ja, op, op basis van het oude voorstel, gingen die 9% huurverhoging betalen. Ja, dat is natuurlijk wel erg veel, dat wordt nu 6,5, dat is nog veel. Maar het, ja, het, het, het, het, het, het, het, het is iets minder rabiaat, zullen we maar zeggen. Ja. Wat, wat ook echt een probleem is in die huursector nog steeds is die verhuurdersheffing. Hè. Die was oorspronkelijk 2,1 miljard. Die is nu naar 1,75 miljard gegaan. Mm -hmm. Dat is nog steeds heel veel geld wat die, wat die verhuurders moeten gaan opbrengen. Wat ze niet kunnen besteden aan investeringen. Ja, precies. En, en ook omdat die huren natuurlijk minder snel stijgen... Dat moeten ze allemaal goed, goed eens becijferd worden. Dat hadden ze beter eerst kunnen doen, denk ik. Maar ja, dat moet je nu gaan uitrekenen. Wat dat betekent voor de investeringscapaciteit van die verhuurders. Want ja, aan de ene kant hoeven ze iets minder af te dragen, maar nog steeds erg veel. Ja, en ze gaan ook minder inkomsten krijgen aan de huurkant. Dus ja, dat, of, dat, of dat positief uitpakt, dat moeten we even afwachten. Maar dat er minder geïnvesteerd gaat worden door corporaties met deze plannen... dat lijkt me wel evident ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Goed. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt. U gaat kijken om half elf naar die persconferentie nee, van minister Blok. Ja, ja wij met u okay. op Radio 1 kunt u ook luisteren natuurlijk. Ik Daar luisteren. de belangrijkste delen. Dank u wel ja. voor uw reactie. Gaan we naar de Verenigde Staten, want in een blokhut in de plaats Big Bear Lake in Californië... heeft de politie een verkoold lichaam aangetroffen. Het is niet 100% zeker, maar waarschijnlijk zijn het wel de stoffelijke resten van die Christopher Dorner... voormalig agent die zijn ex-collega's wilde vermoorden. Vannacht vloog de blokhut in brand naar een schietpartij met de politie. De Nederlandse Annemieke Stalkup woont al 11 jaar in Big Bear Lake, waar ze werkt als lerares. Mevrouw Stalkup, goedenavond, ja. goedenacht voor u. Hallo. Ja, wat heeft u ervan meegekregen? Ja, wat hebben we ervan meegekregen? Van, van eigenlijk vanaf het allereerste begin. Het, het, het hele verhaal heeft zich eigenlijk toevallig afgespeeld in de straat waar, waar, waar ik de eerste aantal jaren heb gewoond, toen Aha. wij hier kwamen wonen. En uh, dus we hadden daar eigenlijk al bijzonder interesse in. Uh, het is hier een aantal straten vandaan van waar ik nu woon. En uh, toen deze uh, meneer Doorner um, vorige week aan zijn, uh, ja, aan zijn missie begon, zullen we maar zeggen... Uh, ...toen is hij uiteindelijk op uh, donderdag, wat iedereen in de eerste instantie dacht... ...als een uh, afleidingsmanoeuvre, hier naartoe gereden. Uh, we zijn natuurlijk ja. wel zitten hier op 2,5, 3 kilometer hoogte... Dus het is, het is best wel um, ja, uit de weg, zal maar zeggen. Ja. Dus uh, meen geen dag dat het een, een afleidingsmanoeuvre was. Ja. Mijn gast, mag ik even een paar stappen overslaan? Want even na even afgelopen nacht: heeft u het, het schieten gehoord? Heeft u de brand gezien in die blokhut? Uh, nou, uh, gezien in die zin, we hebben het uh, allemaal. Uh, we hebben de brand kunnen zien uh, van, van op de televisie uh, eigenlijk van. Ja, van het begin af aan. Um, ik heb de rook van, het, van, het, van de brand kunnen zien uh, vanuit de straat eigenlijk. Het is hier, uh, de, de, de eigenlijke blokhut waar die uiteindelijk beland is, ja. is hier een kilometer of twaalf vandaan. Um, dat heeft enorme rook veroorzaakt en dat hebben we allemaal kunnen zien. Ja. Um, en, en hoe was het nou de afgelopen dagen, terwijl u wist, want iedereen in de Verenigde Staten volgde die klopjacht op ja. uh, deze Dorner, terwijl u wist dat die bij u ergens in de buurt moest zitten. Slaapt ja, dat nog wel ja. rustig? Uh, zo, ja, rustig, bizar, zou ik zeggen. Um, uh, in de eerste instantie dacht iedereen... ja, het was een afleidingsmanoeuvre, dus hij zal wel ergens anders zitten. Uh, uiteindelijk is vanmiddag gebleken... Um, dat hij toch een aantal straten verderop... eigenlijk uh, in een appartementcomplex uh, uh, verstopt zat. En uh, uh, ja, dat is natuurlijk een, een, een idiote gewaarwording... als je dus een aantal dagen... Um, ...honderden, echt honderden politie, uh, mensen uh, op hoeken van straten, overal uh, ziet lopen, ze, ze doorzoeken huizen. Het zwermt van de helikopters en de vliegtuigen in de lucht. Ja. Uh, dan mag je uiteindelijk aannemen van, ja... Uh, Het is niet prettig uh, in ieder geval. Uh, nee, nee, nee. En, en dat en hij en... dan uiteindelijk zo dichtbij zat, dat had niemand verwacht eigenlijk. Nee. En nu hebben ze stoffelijke resten wel gevonden in die afgebrande blokhut. Hè. Gaan ze er bij u daar wel vanuit dat dat hem is? Nou, um, uh, ja, ik zou zeggen in de volksmond wel. Want uiteindelijk waar hij uit beland is vanmiddag is, is, is in het bos, ergens in een blokhut. Uh, er is net wel uitdrukkelijk gezegd, omdat er hier vanmiddag vanaf vanmiddag al gezegd is vanaf die brand... nou, hij is dood, het, het is hem, het kan, het kan niet anders. Maar er is net wel al een aantal keren uitdrukkelijk gezegd dat... We, dat ze die conclusie nog niet willen trekken. Want ja. die blokhut, die is op dit moment, staat die nog te smeulen van de hitte. Er kan nog helemaal niemand in. Ja. En ze hebben dus gezegd, we moeten eerst wachten dat de zaak afkoelt. Dan moeten eventuele stoffelijke resten eruit halen. Die moeten naar de coroner's Office gebracht worden. Daar moet het onderzocht worden via onderzoek ze van moeten Tanden, of iets. Ja. En dan kunnen ze officieel zeggen van, nou, dat was hem. Goed. Uh, ik, ja. ja, mevrouw Stelkup, uh, hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, uh, En ondan gedaan. ondanks dat, toch wel het rusten voor zo dadelijk. <laughs> ja, hartelijk bedankt. An en een fijne dag nog. Dank u wel. Annemiek ja. Stelkup, hoort u vanuit Californië. Vlakbij het punt waar ze dus waarschijnlijk Christopher Dorner hebben gepakt. En waar hij dus om het leven is gekomen. Wij zien op... Ik vind dat daar... Nou, ik weet niet waar we allemaal horen. Maar straks hoort u dat een deel van de Utrechtse Monstrans terecht is. Het kostbaarste gedeelte ook nog, gelukkig. Verkeersinformatie bij de AWB, Jolande van der Velde Met nog meer goed nieuws, want de reisrook op de A4 Delft richting Amsterdam is ook weer open. Tussen Knopend Ipenburg en Zoeterwouden door nog 6 kilometer. Dat was een aanrijding. En het gaat ook weer ietsje beter op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Knopend Ipenburg nu 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journal met Marcel Oosten. Topman Jan Homme van ING had geen goed nieuws vanochtend. Ja, wel over de winst. 3,9 miljard euro in het afgelopen jaar. Maar er moeten ook 1.400 banen verdwijnen bij ING. Wij zien op dit ogenblik dat eh, binnen Nederland vooral... Eh, onze klanten een hele andere manier van werken met de bank voorstaan. Eh, men wil veel meer direct eh, werken, eh, veel meer online. En dat betekent dat we dus... zijn ook veel meer mobiel bijvoorbeeld. Dat betekent dat we op een hele andere manier onze diensten aan klanten moeten aanbieden.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 Nou ja, verwacht. Uh, opgeteld bij elkaar zijn er natuurlijk wel behoorlijk wat banen die verdwenen zijn. De bank is natuurlijk, uh, moet natuurlijk kleiner worden. De bank moet uh, terug. Moet kosten besparen. Uh, moet op de kleintjes letten. Uh, en ga zo maar door. De, de markt verandert. Heeft u zelf ook aangegeven. De economie zit niet helemaal mee. Als bij elkaar opgeteld uh, zit het natuurlijk wel in dat zo'n bank uh, terug moet uh, schroeven. De optelsom van de voorbije... Wat is het nu? 2011, november, de eerste aankondiging: zo'n uh, 2700 banen die verdwijnen in het bankbedrijf. Vorig jaar, november, waren het 2350 banen in het met name het de verzekeringsbedrijf. 17, ja. Nu weer 2400 banen in het bankbedrijf van 1400 in Nederland. Nou, dan krijgen we toch welke opgeteld 7500 banen die verdwijnen bij ING in amper 2, 2,5 jaar tijd. Uh, Plus dat die mensen natuurlijk, uh, en dat merk je ook in de reacties van de bonden... die mensen komen natuurlijk terecht in, op een arbeidsmarkt waar er nauwelijks facturen zijn... en waar de werkloosheid oploopt. Dus uh, heel erg zuur. Uh, de bonden zeggen ook, we zijn ook name verontwaardigd. Hoeveel bank wil ING-topman Jan Hommel nog met deze extra ontslaggolf uh, als de Unie? Onzekerheid en ontgoocheling bij de medewerkers, uh, zegt het CNV. Uh, het komt er komt nog een keer overheen dat die opmerking van de minister Dijsselbloem van deze week: he, dat bankmedewerkers ook terug moeten in salaris. Nou, dus, ik bedoel, teruggaan in salaris is nog één ding, maar je baanverlies is natuurlijk nog iets, iets anders. Ja. Nee, dit komt uh, behoorlijk heftig aan. ja. ja en, en dat terwijl ze toch redelijke cijfers hebben, bijna 4 miljard euro winst, zo slecht gaat het dus blijkbaar niet. Nee, maar terwijl 30 procent lager en 3,9 maart is altijd nog heel veel geld. En gelukkig maar zou je kunnen zeggen dat de bank nog winst maakt. Want de bank moet behoorlijk wat geld steken in het versterken van kapitaalbuffers uh, aan de hand van nieuwe eisen. De bank moet staatssteun terugbetalen. De bank moet meegaan betalen aan de redding van SNS Real met de extra bankenheffing. Ze moeten uh, de bankenbelasting gaan betalen. Dus er moet ook een hoop geld verdiend worden om, het zo te zeggen, om al die dingen te kunnen doen die uh, worden opgelegd aan de bank. Uh, plus dat de bank ook merkt dat de economie niet lekker draait. Uh, dat ze dus ook veel geld moet apart zetten voor uh, slechte leningen. Die, die faillissementen uh, en dus kredieten die niet worden afgelost. Uh, plus dat je in een omgeving werkt waar er gewoon minder vraag is... naar bijvoorbeeld krediet en hypotheken. En waar je dus ook minder aan kunt verdienen. Dus al met al lastige omstandigheden. Uh, de bank verdient nog geld, gelukkig wel. Uh, maar het moet vooral kleiner en... Uh, met minder kosten. Meaner en leaner, zoals dat heet. Ja. Uh, Jan Homme uh, ziet ook nog op de korte termijn geen verbetering. Slecht moment om weg te gaan, werd, wordt wel over gespeculeerd. Hij liet er net weinig uh, over hol. Hij ja. gaat er niet over, zegt hij. Nou ja, deze termijn loopt in mei af. Dat heeft hij vier drop erop zitten. En dan moet eigenlijk een nieuwe kandidaat naar voren worden geschoven. Tenzij hij zegt, nou ik, maak, ik plak er nog één of twee jaar aan vast. Uh, en die indruk had ik wel een beetje de laatste tijd dat hij wellicht nog bereid is om nog een jaartje door te gaan. Dat geeft ook meer tijd en ruimte om een nieuwe opvolger te zoeken. Het is dus niet zo dat je het idee krijgt van, oh, hij gaat in mei weg, dus nu nog. Nog een flinke klapper maken en, en dan nog een, een groep mensen eruit werken. En dan gauw zelf de deur uh, dicht slaan achter je. Is het type niet voor, uh, is de bank ook niet na, heb ik de indruk. Goed, dan nog wat meer cijfers, want het CBS komt met cijfers. En volgens het CBS is de inflatie opgelopen naar 3%. Dat is het hoogste pijl in vier jaar. Hoe komt dat? Vooral door de, de verzekeringen zijn erg duurder geworden. Uh, met name dan denk aan de verzekeringspijl. Uh, de assurantieverzekeringen, die is van 9,7% uh, 9, naar 21 of 22% gegaan. Dus dat hakt er behoorlijk in. Daarnaast zijn nieuwe auto's duurder geworden, benzine is iets goedkoper geworden, uh, vakantiereizen naar het buitenland zijn iets goedkoper geworden. Met name die verzekeringspremies, uh, die hakt er behoorlijk in. En We zitten nu op een inflatie die dus inderdaad uh, op het hoogste niveau is in, in meer dan vier jaar. Nou, inflatie hoeft niet altijd nieuws te zijn, is het in dit geval wel? Uh, nou ja, we lopen wel behoorlijk uit de pas nu zeg maar, met onze maatregelen. Ja. Omdat je een opeenstapeling krijgt van uh, à, duurdere kosten uh, kostenverdelingen, ...op het leven, bezuinigingen niet overheen komen... ...mensen voelen dat in de portemonnee... ...dus in dit opzicht is inflatie het duurder worden van het leven... ...want je kunt dus met je zeg maar minder kopen dan ja. je voordien kon... ...is natuurlijk vervelend. Worden we nog Maar geen voor schuld, want schuld wordt altijd minder inflatie... ...die wordt ook iets minder. Laag. Ja, precies. Dankjewel, André Meijnen maar met de laatste cijfers. Cijfers ook bij Mark-Robin Visser... ...bijvoorbeeld op de schaal van Richter. Hij volgt het ja. spoor van de scheuren... ...als gevolg van de uitbeving in Groningen, Mark-Robin. Ik ben van Loppersum, hè, dat is toch wel min of meer een stukje epicentrum, ja. ben ik inmiddels uh, in de stad Groningen uh, beland. Ik sprak vanmorgen met burgemeester uh, Rodeboog van Loppersum en die had een boodschap voor uh, de mensen in, in Groningen, in het stadhuis. Hij zei, ik hoop dat uh, de collega's en de vrienden in de stad Groningen ons blijven ondersteunen. Met andere woorden, dat we toch maar vooral samen uh, moeten optrekken hier in Groningen. En laten we nou net vanmiddag hier in de stad Groningen daar een gemeenteraads Vergadering uh, over zijn. Meneer Gijsbertsen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van GroenLinks, dat is de derde partij in Groningen. Dat klopt. Uh, wat wat gaan, waar gaan jullie het over hebben vanmiddag? We gaan het eigenlijk precies daarover hebben wat u zojuist zegt... en wat blijkbaar in Loppersum ook gewenst wordt. En dat snap ik ook. Namelijk, hoe trek je nou als Noorder samen op richting Den Haag? En hoe zorg je ervoor dat schade in deze regio wordt gecompenseerd? En hoe voorkom je uh, zware aardbevingen? Ja. Ik loop de hele ochtend al met een brief. Hè? De brief van uh, elf Groningse bestuurders aan de Tweede Kamer. Dat gaat over de gevolgen van die gaswinning. Het is eigenlijk een beetje een herhaling van dingen. Hè? We maken ons ernstige zorgen. De onrust in de bodem betaalt zich in een toenemende onrust bij de inwoners. Dat weten we eigenlijk allemaal al lang. Maar dat lijstje met afzenders, kijkt u er eens even naar? Ja, dat is een uh, mooi lijstje. Veel burgemeesters, de gedeputeerde van de provincie, de Dijkgraaf. Als ik dat zo zie, dan denk ik, nou, ze zijn het allemaal met elkaar eens. Nou, ik was ook erg blij met deze brief. Ik zag hem inderdaad gisteren. Dus ik ben blij dat nu inderdaad in Noorden toch samenwerking is... om te zeggen, we moeten inderdaad met die compensatie aan de gang... we moeten met preventieve maatregelen aan de gang. Ik ben ook vooral blij dat deze burgemeesters en ook de provincie zeggen... hé, hey, wacht nou niet tot 1 december, maar ga nou eerder aan de slag... om te voorkomen dat er grote aardbevingen ontstaan. Ga dus toch kijken ook naar die gaswinning. Ja. Want wat ik vind dat echt niet kan, is dat je nu wacht tot uh, 1 december. Dat ja. wil minister Kamp, hè? Ja. Die zegt, we gaan onderzoeken en wachten. Klopt. Kamp wil wachten tot 1 december en daarna moet je maatregelen treffen. Dus ja. voordat die dan effect hebben, ben je twee jaar verder. Terwijl het eigen staatstoezicht van de minister toch heel duidelijk de gevaren schetst voor deze regio. Ja, ik vind dat niet goed en ik ben blij dat het Noorden nu samen ook in actie komt. Ja. Ik sprak vanmorgen een aantal bewoners, waaronder mevrouw Van Veen. He? Die heeft een beweging opgericht, de Groningse Bodembeweging. Uh, 600 met 50 leden inmiddels en die zegt ja ik voel me eigenlijk niet serieus genomen. Iemand anders in de straat die zei uh, ik vind die, die minister Kamp eigenlijk nogal arrogant. Nou, waar ik wel wat van schrik is, als je kijkt naar uh, het rapport van de inspectie van de minister zelf, dat hij eigenlijk vrij scherp aangeeft, dit gaat uh, zo uh, niet goed, de risico's zijn groter geworden, dus u zou uh, maatregelen moeten treffen. En dat minister Kamp dan zegt, ja, dat is maar een advies. En we kijken uh, tot 1 december, gaan we verder onderzoek doen? Ja, dan heb je niet een goede boodschap, vind ik, voor de mensen in deze regio. Uh, en wat ik ook vind, is dat je echt zou moeten kijken naar hoe je de compensatie ruimhartig kunt uh, vormgeven. Want dat is in het verleden ook niet altijd uh, goed gegaan. Ik kijk even om me heen hier in de aankomsthal... de ontvangsthal van het Groningse stadhuis naar boven. Ja, ik zie hier nog geen scheuren in het, uh, in het pleisterwerk. Ondanks dat het 200 jaar oud is. Dat ja. is, hebben, doen we toch inderdaad nog goed. staat er nog mooi bij. Ja, laten we hopen dat het inderdaad <laughs> zo uh, blijft. Af en toe voelen we het hier. Maar uh, meestal is het natuurlijk echt in het, noord, uh, in het noorden van Groningen. Want uh, ja, daar gaat het op een gegeven moment dan over... meer dan vier op de schaal van Richter. Maar dus. dan mij toch, begin, begin ik toch een beetje aan dat spreekwoord te denken... van uh, dat kalf en de put. Hè? Moet het echt zo laten worden? Nou ja, ik vraag me af of we de put nu überhaupt gaan dempen... nu het kalf misschien al verdronken lijkt. Dus het duurt zo uh, ontzettend lang. Uh, volgens mij moet je het probleem gaan aanpakken op korte termijn. Uh, en niet wachten tot je een serie aan hebt uitgedacht. Matthias Gijsbert van GroenLinks, bedankt. En ik wens u een goede vergadering vanmiddag. Dank u wel. Groeten uit Groningen. Dank je wel. Mark Robin Visser. Hij was de hele ochtend in het gebied waar de aardbevingen plaatsvinden. Dan gaan we naar Utrecht, want het kostbaarste deels van de Monstrans... die uit het Museum Katerijnen Convent in Utrecht is geroofd, is daar achtergebleven. Twee weken geleden hadden we het er al over in de uitzending. Dieven probeerden op klaarlichte dag de Monstrans te stelen. En bij een worsteling met beveiligers verloren ze een tas... en daar zat een deel van het religieus pronkstuk in. Marike van Schijndel, algemeen directeur bij het Katharijnenconvent. Convent. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom weet u dan nou pas dat het kostbaarste stuk is achtergebleven? Nou, dat wisten we natuurlijk direct. Maar um, we hebben in heeft u dat niet met verteld? Politie, nee, in overleg met de politie hebben we dat tot nu toe uh, niet bekendgemaakt. Waarom niet? De politie heeft daar zijn redenen voor, ja. En, en weet u ook welke redenen dat dan zijn? Dat kunt u misschien beter aan de politie vragen. Maar we zijn natuurlijk wel blij dat we dit nu, uh, nu bekend kunnen maken. Mm. U, maar... u is echt gevraagd dat stil te houden, om ja. daar niet over te praten? Absoluut, okay. absoluut. heel expliciet. Ja. Ja. En, en wat is dat dan voor een deel? Wat is het kostbaarste deel? Ja, het is een, uh, het grootste stuk met zeer veel edelstenen. Dus we zijn heel erg blij dat dat inderdaad bewaard is gebleven... maar ik wil wel benadrukken dat het ons natuurlijk wel gaat over, de tota over het totaal... over de ensemblewaarde. Ja. Um, de waarde van het stuk is alles bij elkaar... en we hopen dan ook zeer uh, dat er extra tips komen... en dat er monstrans gevonden wordt. Ja, dat het gaat om het bovenste deel, hè? die stralenkrans. Dat, dat is het kostbaarste stuk, toch? Het gaat om het stuk met de vele edelstenen. Dat is wat ik daarover kan zeggen. <laughs> Kunt u zelf niet zeggen of het bovenste stuk is? Nee, de politie wil, dat, wil niet dat we dat precies beschrijven, wat het is. Maar we kunnen wel bekendmaken dat het gaat over het grote stuk met de vele edelstenen. Goed. En het stuk dat weg is? Dat het... is de monstrans zelf in ieder geval, hè, ja. de vervulde monstrans. Is, is dat nog steeds veel waard? Uh, voor ons wel. De cultuurhistorische waarde is zeer groot. En we hopen dan ook dat we de edelstenen weer bij de monstrans kunnen voegen. Dat zou fantastisch zijn, want dan wordt het stuk weer in ere hersteld... Maar voor de dieven is het weinig waard, want het is lastig om te smelten. Dus we hopen zeer dat het teruggevonden wordt. U doet echt een oproep van breng dat nou terug? Absoluut, ja. ja. En weet u al iets over de dieven? Is, heeft de politie u daar al iets over verteld? Ja, vanmiddag om half twee maakt de politie meer informatie uh, kenbaar. Uh, een dadenbeschrijving en dat soort zaken. Ja, er is ook uh, door een verzekeraar tipgeld uitgeloofd voor de terugkeer. Weet u hoeveel geld erop staat? Nee, dat uh, heeft de verzekeraar niet bekendgemaakt. Goed. Um, ja, dan uh, misschien nog even iets anders, hè? want u uh, heeft het over de kerkelijke geschiedenis. Gaat u nog iets doen aan het aftreden van de paus? Uh, nee, daar gaan wij zelf geen tentoonstelling aan wijden. We hebben op dit moment een prachtige tentoonstelling staan, ons aan de beeldenstorm. Uh, en wij hopen dat daar de komende weken nog veel bezoekers uh, zullen komen. Ja. En, maar dat bovenste stuk van die monstrans kunnen ze... Oh nee, het was, dat stuk van die monstrans kunnen ze niet zien, denk ik aan... Uh... Nou, wij hopen natuurlijk dat we het snel wel kunnen tonen aan het publiek... en we hopen dan ook zeer dat we het weer in volle glorie kunnen tonen... dat alles bij elkaar weer is. Ja. En daar gaan we voorlopig nog van uit. Marieke van Schijndel van het Catharijnen Convent. Dank u wel. Dag. Goedemorgen. Volgens mij is het het bovenste stuk. Gaan we naar Den Haag in verband met het principeakkoord over de woningmarkt. Marcel Bril staat bij uh, alweer een deur. Marcel, ja, hoor. Ja. <laughs> welke deur dit keer? Het is de deur van de D66-fractie. Want uh, ja, de partijen die een akkoord hebben gesloten gisteravond laat... die moeten dat natuurlijk nog even aan hun fractie voorleggen. Uh, want de fractievoorzitters die hebben dat akkoord gesloten... met minister uh, Blok en uiteindelijk ook met Mark Rutte daarbij. En uh, nou ja, het kabinet en uh, de uh, fractievoorzitters die zijn het dus uh, wel eens geworden... Alleen, de fractieleden... die moeten natuurlijk straks ook bij het stemmen... hun hand op gaan steken. Dus die willen wel even bijgepraat worden... waar ze ja uh, of nee tegen gaan zeggen. Nou ja, rond negen uur zijn de partijen... allemaal apart van elkaar uh, bij elkaar gekomen. Ik sta dus bij een van die deuren van D66. De deur die zit nog dicht. Ik heb, uh, moet ik eerlijk zeggen, erg de neiging... om even aan te kloppen. Om nou, te kijken hoe het daar binnen gaat. Ja, Maar ja, ik moet ook nog verder aan mijn carrière denken. Dus ik weet niet of dat nou zo'n uh, handige zet is. Ze weten toch dat je live in het Radio 1 bent. Dat denk ik ook. Maar goed, uh, de verwachting is... Dat er rond uh, uh, kwart voor tien, tien uur uh, de deuren opengaan. Uh, dat er uh, dan medegedeeld wordt hoe de fractie, uh, in dit geval dus van D66, daarover uh, denkt. Uh, want ja, veel langer kan er ook niet vergaderd worden. Gisteren werd er in L natuurlijk nog met al die fractieleden gebeld. Je moet om negen uur hier komen. Uh, veel mensen hebben ook andere uh, debatten vandaag. Die hebben natuurlijk een eigen agenda. Zo staat er straks nog weer een debat over het leenstelsel om tien uur bijvoorbeeld op nee. de agenda. Ja. Nou, daar moeten uh, die Kamerleden ook naartoe. Dus even tussen negen uur uur en kwart voor tien uh, zijn ze bij elkaar. Dan gaat die deur open. En uh, ja, ik sta er nog steeds bij en heb toch wel even de neiging om te kloppen. Heel zachtjes dan. Ja. Dan moet nog iemand doen. Nou, nee, uh, nee. Zeg nee, maar, nee. Het, het wordt ook niet aangenomen dat die fracties nog erg dwars gaan liggen. Denk je dat er op die persconferentie uh, straks nog wel een nieuwe zaken worden uh, verteld? Want we hebben natuurlijk wel wat hoofdlijnen inmiddels uh, van jullie gekregen. Uh, zullen er dan nog, nog meer aanpassingen komen, denk je? Nou ja, ik denk dat, dat er gewoon iets duidelijker nog verteld wordt wat er precies gaat gebeuren. Er zijn inderdaad uh, hoofdlijnen naar buiten gekomen. Hangt er natuurlijk ook vanaf, het kan natuurlijk nog zo zijn dat er een punt of een komma verzet moet worden uh, in die plannen. Misschien moeten ze er nog heel eventjes overleggen. Dus dat kan een kleine verandering zijn, maar ja, uh, je mag toch hopen dat gewoon heel duidelijk verteld gaat worden uh, wat de woningplannen, uh, de aanpassingen daarvan, uh, wat die precies behelzen, uh, straks in een persconferentie die nu om half elf uh, gepland staat. Goed. Dankjewel, horen we je weer, Marcel Bril. En daarvoor, als je al wat hebt, als iemand toch die duur daar nog weer over, over doet... bij de fractie van D66. Persconferentie, zoals gezegd, om half elf. U kunt dat volgen op Radio 1. U kunt ook kijken via Nederland 1 en Journaal 24. Die persconferentie wordt daar live uitgezonden. En carl de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Bij jullie dan misschien ook wel nader nieuws over dat akkoord. Ja, zeker, want wij gaan spreken met de VWO-makelaars. Die willen graag nog een plannetje toevoegen aan dat woningmarkt. Oh, zo is het wel laat. Ja, namelijk de WOZ vervangen door een vastgoedgetal. Nou, als u wil weten wat dat is, moet u zo meteen luisteren naar Goedemorgen Nederland. En verder de ING, hebben we ook jullie gehoord vanochtend al, schrapt 1400 extra banen. Wij spreken zo meteen met de voorzitter van de ondernemingsraad van die bank over hoe hard de klap daaraan komt. Allemaal na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De kosten voor levensonderhoud zijn in januari gestegen met 3 Dat is de hoogste inflatie in ruim vier jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat vooral doordat verzekeringen duurder zijn geworden. Werkgevers in de bouw zetten hun personeel steeds meer onder druk, zegt vakbond FNV Bouw. Bouwvakkers, wegwerkers, stucadoors, meubelmakers Die worden steeds vaker gevraagd om salaris in te leveren en vakantiedagen en toeslagen. En FNV Bouw opent een meldpunt voor naleving van de bouw-CAO. De vakbonden hebben geschokt gereageerd op het besluit van ING om nog eens 2400 banen te schrappen. 1400 in Nederland, 1000 in België. Vakbond de Unie spreekt van de zoveelste mokerslag voor het bankpersoneel. En volgens het CV is de ingreep zuur, vooral voor lager opgeleid personeel van ING. En u hoort het, in Den Haag wordt om half elf meer bekend over het woonakkoord... dat minister Blok heeft gesloten met D66, ChristenUnie en SGP. De fracties zijn nu in vergadering. En zodra er meer nieuws is, hoort u dat natuurlijk op Radio 1. Dat was het nieuwsoverzicht. Aan WB Verkeersinformatie. Nog een paar files vooral bij Den Haag. Op de A4 Delft richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwouderdorp 3 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn al een tijdje open. Daardoor is het ook wat vastgelopen op de A13 Rotterdam... richting Den Haag bij knooppunt Ibenburg... 6 kilometer. Op de A12 Utrecht... richting Den Haag voor Den haag malievel 2 kilometer. De rechter rijstrok is dicht... er zijn auto's stilgevallen. En tussen Hilversum en Weesp en tussen Almere... en Naardenbussum rijden geen treinen. En tussen Hoofddorp en Almere rijden... Minder treinen heeft allemaal te maken nog met de zijn en overwegstoring tussen Hilversum en Weesbreiden middels wel bussen. De vertraging kan oplopen tot een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart. Ondernemingsraad ING reageert op nieuwe ontslaggolf. Makelaars willen af van de huidige WOZ. De connecties van de Servische premier met een drugsbaas en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Marielle Beers is vanochtend in Amsterdam. Worstelen verdwijnt van de Olympische Spelen. Een schande, vinden ze hier. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... Goedemorgen -nederland Ja, bij bank en verzekeraar ING verdwijnen dus nog eens 1400 extra arbeidsplaatsen. Nog eens, want eerder kondigde de bank al aan dat er ruim 2000 banen worden geschrapt. En de ontslagen vallen in Nederland. Rob Eijt, voorzitter van de ondernemingsraad van de ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als we even de eerste reacties zien, vooral uit de vakbondswereld. CNV zegt vanochtend dat de werknemers van ING ontgoocheld zijn. De Unie heeft het over een mokerslag. Ziet u dat ook zo? Nou ja. Zie ik dat ook zo. Uh, als je een beetje realistisch bent en, en de, de, het nieuws volgt, dan weet je gewoon dat uh, bij de banken de zaak onder druk staat en dat banken aan heel veel nieuwe uh, regelgeving moeten voldoen. Mm -hmm. Nou, Dat betekent met name dat daar uh, veel geld voor nodig is. Waar haal je dat geld vandaan? Dat moet uit de winstgevendheid komen van het bedrijf. Waar uh, ga je dat zoeken? Nou, Er zijn twee knoppen waar je aan kunt draaien. De ene knop is... Uh, dat je meer inkomsten genereert. De andere knop is dat je kosten naar beneden brengt. En als je aan de knop van meer winsten niet kunt draaien... dan wordt het de knop van kosten. Nou ja, aan de knop van meer winsten niet kunt draaien. De bank heeft bijna, uh, 4 miljard, 3,9 miljard euro om precies te zijn, winst gemaakt. Ja. Um, dan is het toch lastig uit te leggen... dat er toch 1400 extra banen moeten verdwijnen. Ja, dat kunt u wel stellen. Maar als u ziet hoeveel wij als bank of als financiële wereld... nu hebben moeten betalen aan boetes aan uh, nieuw aan te houden kapitaal, aan uh, zeg maar bankbelasting, het deposito-garantiestelsel. Ja, er wordt wel eens even gezegd van, nou die banken die kunnen alles. Ja dat kan wel, maar het moet wel betaald worden ergens van. En dan kun je wel zeggen, ik heb 4 miljard winst, maar als daar heel veel geld... ...naar andere onderdelen moet, hè, dus naar met name onderdelen die regulatorisch naad zijn, ja, dan blijft er uiteindelijk wat veel minder over. Hm. Dat is één. Toch wil ik even het, het rekensommetje met u maken ja. over de 1.400 arbeidsplaatsen. Inderdaad, het zijn 1.400 arbeidsplaatsen. En let wel, ook de medewerkers die bij ons zijn ingehuurd, liggen mij na aan het heid. Maar ik hoop... Uitzendkrachten. Ja, uitzendkrachten, maar ook ZZP'ers, ook uh, detacheringsbureaus. Ja. En alle mensen die niet bij ons op de payroll staan. Dat zijn de 400 en dan blijven er duizend medewerkers over die wel bij ons op de payroll staan. Van die duizend medewerkers weet op dit moment al 600 medewerkers dat hun baan komt te vervallen. Die zitten in lopende adviestrajecten en uh, uh, die zijn op de hoogte van wat daar de uitkomst van is dan blijft het voor 400 extra medewerkers nog steeds extra zuur... dat hun baan ook op de tocht staat. Maar eigenlijk zegt u het valt wel mee. Nee, ik zeg helemaal niet dat het meevalt. Nee, maar dat het het getal is. dat 1400 het doet vermoeden dat het erger is... Uh, dan, het, dan het in werkelijkheid is. Nee, nou ja, het wordt opgeklopt. Dat ben ik met u eens. Ja? Wordt, uh, maar waarom het komt de directie dan uh, vanochtend met de mededeling... dat er 1400 banen geschrapt gaan worden? Omdat er uh, een voorziening getroffen moet worden. En die voorziening kun je alleen treffen als je een zekerheid hebt... Dat die banen ook inderdaad verloren gaan. Ja. Maar u vindt dus alle verontwaardiging van onder andere de vakbonden een beetje onnodig op dit moment? Ja, ik weet het niet. Uh, ik, ik kan niet voor de vakbonden. U weet het niet? Uh, Nee, ik weet het niet. Ik, weet, ik kan niet voor de vakbonden spreken. Uh, ik weet wel dat wij als medezeggenschap hier al in vertrouwelijkheid over zijn ingelicht. Dus wij waren op de hoogte van wat er ongeveer ging gebeuren. Uh -huh. Dat wil nog niet zeggen dat we het ermee eens zijn. Dat wil ook nog niet zeggen dat wij het allemaal prettig vinden. Want maar bent u het ermee eens? Bent u het ermee eens? Weet u, daar is dit radioprogramma te kort voor. Om daar een antwoord op te geven. Nou, doet u toch eens een poging? Nou, ben ik het ermee eens. In principe ben ik het niet mee eens, want ik ben voor een sterke sector, financiële sector in Nederland. En dat betekent dat je, eh, zeg maar, meer arbeidsplaatsen nodig hebt. Dat betekent ook dat wat men noemt het concurrentiegebeuren, dat dat moet toenemen dat dat in Nederland een hele moeilijke wordt. Want je kunt als bank niet overleven als je niet voldoende kritische massa hebt. Als je als Nederlandse bank wilt overleven... dan zul je zowel in Nederland een heel groot marktendeel moeten hebben... als ook in het buitenland. Ja. Dat kun je alleen maar bereiken door arbeidsplaatsen te behouden. Ja? Maar als wij gedwongen worden om in een richting te gaan... die door politiek en door regulatoren wordt voorgeschreven dan wordt het wel heel lastig. Dus dit is eigenlijk helemaal niet wat de bank wil. Meneer uh, Holman heeft vanochtend verteld... Uh, dat ze, uh, nou ja, er een andere manier van werken is vereist bij de bank. Uh -huh. Het, het internetbankieren en toe, daar moeten dus mensen uit. Maar dat is een iets ander verhaal dan u nu vertelt. Nou ja. Kijk, meneer Holman zit ook met uh, dezelfde randvoorwaarden. Dus ja, maar die, die komt daar ook. niet mee als verklaring... als uitleg waarom het allemaal anders moet. Die legt uit dat de bank gewoon anders gaat werken. En u, u gooit het nu eigenlijk ja. een beetje op de politiek... en op de regels die er zijn voor de bank. Nee. De bank moet wel anders gaan werken, maar wat is de oorzaak ervan dat die bank anders moet gaan werken? Daar, daar heb ik net over gesproken. Ja. Dus u heeft wel begrip, maar u vindt het wel vervelend? Absoluut. Ja, maar het ligt niet aan de bank zelf, maar eigenlijk uh, nou ja, aan politiek Den Haag. Het ligt ook aan de bank zelf, want we hebben dingen gedaan die ons in deze positie hebben gemanoeuvreerd. Maar het ligt ook duidelijk buiten de bank. Ja. Want we zijn nou eenmaal een instelling die... Min of meer ook een, ja, hoe moet ik het zeggen? Een, een uh, publiek karakter heeft. Hè? Als je naar het betalingsverkeer kijkt, spaarrekeningen van mensen en dergelijke. Ja, je kunt stellen dat daar ook een publiek karakter in zit. We weten wat er gebeurt met een bank die een publiek karakter heeft. Hè? We hebben de, de, de Postbank in het verleden gehad. Dat hebben we toen samengevoegd. Dan uh, moeten we zeggen van, nou, nu weten we ook wat er gebeurt als we dat samenvoegen. Ja, dat is een mooie constatering. Maar wat ik, wat ik wil aangeven is dat. Je hebt privaat kapitaal nodig en privaat, maar je hebt voldoende en gekwalificeerd toezicht nodig om te zorgen dat het goed blijft gaan. Ja. En je hebt een politiek nodig die zich bewust is van het feit dat het hier om een arbeidstak gaat, de financiële wereld, die behouden moet blijven binnen Nederland. En moet zich ook realiseren dat Nederland een heel klein land is. ...in Europa. Ja. Oké, okay. ik wil even met u naar de werknemers. Want dat is ja. uh, toch een van de redenen dat we u nu aan de lijn ja. hebben. Uh, hoe, want u zei, die, wisten eigenlijk al wel, die zagen dit eigenlijk al wel een beetje aankomen. Uh, hoe hebben die gereageerd dan op het moment dat ze dit wel hoorden? Nou ja, op zich geschokt. Uh, en het moet uitgelegd worden uh, wat, uh, wat het effect precies is. Kijk, als je in de media leest... Hè, ...want eerder weten de medewerkers het ook niet. Dat kan niet vanwege het feit dat wij op hun beurs genoteerd zijn. Als je de media leest dat er nog eens een keer... 1400 arbeidsplaatsen komen te vervallen... Ja. Ja, dan word je toch wel onrustig. Aan de andere kant... Is maar goed, dan dat, dat dan hadden ze al te horen gekregen, toch? Had ik begrepen van u. 600. Maar ja. dat weten we toch niet. Die medewerkers die vanochtend de krant lezen... weten dat toch niet? Die zien gewoon 1400 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Ja. En die worden onrustig. En dat is een de klap. Ja. Zoveel organisaties zijn geweest. Is er eigenlijk een sociaal plan... om die mensen straks te begeleiden ja. naar een nieuwe baan? Dat is goed geregeld bij de bank. Ja? Ja. ja? Zeker. Oké. Okay. En we hebben ook afgesproken dat alle adviesaanvragen omtrent ook deze reorganisatie voor eind 2014 zijn ingediend. Ja. En dat betekent dat ze onder het figeren nu zou onthalen. Oké, okay, goed. Ik dank u wel voor deze eerste reactie. Rob Eijt, voorzitter van de Ondernemingsraad van de ING Bank. Dank u. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 10 minuut over half tien. U luistert naar de KRO. Ziekenhuisfusies leiden niet altijd tot betere kwaliteit van zorg... en ook niet tot lagere kosten. Dat blijkt uit onderzoek van het consortium Onderzoek Kwaliteit van Zorg. En die resultaten vormen een steun in de rug voor minister Schippers... die vandaag met de Tweede Kamer debatteert over haar wetsvoorstel... om ziekenhuizen te dwingen hun plannen kwalitatief beter te onderbouwen... in een fusietoets. Hoofdonderzoekster Jamie Rademakers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar leiden die fusies dan wel toe? Nou, het is niet zo dat fusies nooit tot betere kwaliteit leiden. Maar in het algemeen worden fusies aangekondigd met veel beloftes. En wordt er gezegd, ja. als je de zorg maar concentreert... wordt de kwaliteit altijd beter, de kosten gaan altijd naar beneden. En daarom is het beter voor de patiënt en beter voor de samenleving. Maar als je nou gaat kijken naar de werkelijkheid... en dat uh, uh, heeft de minister en de staatssecretaris ook uh, gezien... dan worden die plannen uh, niet altijd helemaal onderbouwd en ze worden ook niet gemonitord. Dus of de kosten werkelijk naar beneden gaan, daar zie je heel weinig van terug. Ja. Ziekenhuizen zeggen we kunnen efficiënter werken, maar ondertussen moet er eerst bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in verbouwingen of nieuwbouw. En uh, over kwaliteit van zorg, daar hebben wij in ons onderzoek uh, naar gekeken. Er is eigenlijk maar voor een beperkt aantal heel complexe operaties en behandelingen uh, bewijs dat de kwaliteit daar ook werkelijk beter door wordt. Ja, precies. Want uh, we, we hebben het nu over die kostenbesparing. Nou, dat, dat is toch maar de vraag of het die inderdaad ook echt oplevert... die er beloofd wordt. En ja. de efficiëntieslag die gemaakt wordt... kun je ook vraagtekens bij zetten. Maar datgene waar het om gaat... namelijk de kwaliteit van zorg voor de patiënt... dat weten we al helemaal niet. Nee, we weten wel dat het voor een aantal ingrepen echt wel betere kwaliteit oplevert. En dat zijn ook door um, allerlei beroepsgroepen en ook patiëntenorganisaties normen opgesteld om bijvoorbeeld voor een aantal kankerbehandelingen... een minimaal aantal um, behandelingen als norm verplicht te stellen. Dat is ook voor ziekenhuizen de reden dat ze soms uh, behandelingen gaan concentreren... in het ene ziekenhuis, in een regio, terwijl uh, het andere ziekenhuis dat dan niet meer doet. Maar voor de meeste ingrepen, er is een soort grijs gebied is dat helemaal niet aangetoond of is hm. dat zelfs niet eens onderzocht? En je ziet bijvoorbeeld wel... Uh, ja, maar dan af... weten we het dus niet. Als het niet onderzocht is, kun je ook niet de conclusie uh, trekken... dat die fusies niet goed zijn voor uh, de zorg, voor de patiënt. Nou, maar je kan ook niet uh, de concentratie van zorg... en de initiatieven op dat gebied baseren op de veronderstelling... dat nou. het wel beter zal zijn. Kortom, we weten hebben... het gewoon niet. Jawel, wij hebben in ons onderzoek naar een aantal um, voorbeelden gekeken ja? waarin zorg geconcentreerd is. En dan ging het juist om zorg waarvan het allemaal niet zo duidelijk is. En daar in die casussen zagen we dat de kwaliteit in een aantal gevallen nou, ...zeker niet vooruit ging en soms wel wat achteruit. Hm. Bijvoorbeeld, als ik een voorbeeld mag noemen... Ja. In het gebied, uh, ja, ...op het gebied van de klinische verloskunde. Mm -hmm. Dus vrouwen die uh, in het ziekenhuis moeten bevallen. Als dat geconcentreerd wordt in één ziekenhuis in de regio... ...betekent dat voor een aantal vrouwen dat ze verder moeten reizen... ...dat het dus risicovoller wordt om thuis te bevallen. Dat we daardoor meer vrouwen in mm -hmm. het ziekenhuis gaan bevallen. Nou, dat drijft de kosten in principe al op. Terwijl de vraag is of het nodig is. In dat geval, in, in zo'n voorbeeld... zie je dat de redenen om te fuseren... Uh, er wordt kwaliteit genoemd... maar dan gaat het vaker om bijvoorbeeld... bemensingsproblemen. Je moet genoeg artsen 24 uur per dag beschikbaar hebben. Ja, praktische, is... praktische redenen en efficiëntieredenen ja. geven eigenlijk de doorslag... en worden verkocht als een kwaliteitsverbetering. Vandaag praat minister Schippers van Volksgezondheid... met de Tweede Kamer over de fusietoets voor ziekenhuizen. Wat zou u adviseren? Tot slot geen fusies? Hou er onmiddellijk mee op. Nee, absoluut niet. Maar wij zijn ook voor een, een beter onderbouwd fusieplan en waarbij ook gekeken wordt naar de verschillende perspectieven op kwaliteit van zorg. Dus niet alleen maar praktische overwegingen of strategische overwegingen, maar ook wat levert het op voor de samenleving in termen van kosten en vooral... Wat levert het op voor patiënten in termen van kunnen ze nog kiezen? Moeten ze, zijn er nadelen bijvoorbeeld? Moeten ze verder reizen? Zijn er meer overdrachtsmomenten waarbij dingen mis kunnen gaan? Dus ook nadrukkelijker dan nu het geval is, het, per, het perspectief van patiënten daarbij betrekken. Want daar gaat het tenslotte om de patiënt. Dank u wel, Jamie Rademakers van het NIVEL uh, Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Er is ophef in vooral Groot-Brittannië... over paardenvlees in rundvleesproducten. Waarom wordt er überhaupt paardenvlees... aan bijvoorbeeld een kroket toegevoegd? Krokettenfabrikant Peter Dodeman die heeft dat antwoord. Er wordt paardenvlees gebruikt vanwege de smaak. Het is iets zoeter dan de rundvlees. Je kunt er hele goede kokette en bitterballen mee maken. Het is ook laag in vet. Het is hoog in ijzer. Maar de vlees is dus eigenlijk heel gezond. Het heeft dus een duidelijk kenmerkende smaak. Dus sommige... of trouwens heel veel consumenten... die zweren erbij. Anderen weer niet. Dus bij de cafetaria... Uh, ja, daar heb je eigenlijk de keuze. Dan kan je of uh, kiezen voor een uh, paardenvleeskroket uh, of voor een rundvleeskroket. Uh, Kom je echter bij de supermarkt, dan liggen er alleen rundvleeskroketten. Als mensen eenmaal voor het schap staan he, bij de supermarkt, dan kijken ze iets meer op de verpakking. En dan denk ik dat ze toch iets minder zeg maar, te maken willen hebben met paardenvlees. En dan toch liever voor het rundvlees gaan. Hoewel het dus best lekker is. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amsterdam. Daar is vanochtend Marielle Beers. Je kunt wel zeggen, het worstelcentrum van Nederland. De meeste kampioenen komen hier vandaan. Sportcentrum Kops. Genoemd naar Bert Kops, senior, want dat was uw vader. Maar het is een echt familiebedrijf. Ja. Worstelen, al sinds het begin van de Olympische Spelen, onderdeel van de Olympische Spelen, dreigt buiten de boot te vallen. 2016, Rio laatste keer. Ja, dat uh, nieuws heb ik gisteren dus ook vernomen. En uh, ja, verschrikkelijk. Het is voor een, uh, helemaal voor een worstelfamilie, zoals ons dan. Ja, dat, uh, dat is een, uh, ja, niet leuk. Absoluut niet. Ondertussen zijn de twee mannen zijn aan het worstelen. We hier op een gele mat, blauwe cirkel. Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn nu uh, techniek aan het doornemen, ze zijn een beetje aan het warm draaien. Uh, hij pakt nu een arm zwaai. En dan nou gaat de andere jongen van techniek inzetten. En zometeen gaan ze weer een partijtje worstelen. Gewoon lekker stoeien. Dat is een armworpje. En dat uh, lukt goed. Nou u zegt het IOC: ja, worstelen past niet meer zo bij de moderne Olympische Spelen. Ja, ik het, hoe ze daar nou bij komen. Ik, uh... Het uh, wordt te weinig op televisie uitgezonden. Ja, Mondiaal, de... te weinig ontwikkeling. Ik denk gewoon dat het allemaal inderdaad te maken heeft met de commercie. En uh, ja, ik zie liever de mensen fietsen met een pakkie uh, aan met, een pak met 20, 20, 30 sponsors erop. En het is met worstelen taboe. Dat is gewoon een worsteltrico. En het is geen plaatsversponsoring en dit en dat. Ik denk dat het daar ook mee te maken heeft ook. Nou is uh, worstelen een, een oude sport. De Grieken en de Romeinen deden het al. Ja. Maar hoe staat worstelen er in Nederland voor? Uh, jammer genoeg niet al te best. Ik bedoel, uh, we hebben een uh, teruglopend aantal uh, verenigingen. Maar er lopen toch nog best wel wat uh, goede talenten in de ronde. Die zeker in 2020 een kans hebben gemaakt op de Olympische Spelen. Maar die zijn dus nu te laat. Ja, ja die jongens hier raken nu zwaar gedemotiveerd. En uh, dat is wel heel jammer wat zal het voor de Nederlandse worstelsport betekenen? Ja, een opbloei. Of, of dit. dit. Dat is ja. niet gebeurt. Nou, dat, het dat, dat krijgt nog een grotere knal. Ik denk dat er nou nog meer jongere jongens af gaan haken. En dat is wel heel jammer. Toch ziet het er best wel pijnlijk uh, ja. uit af en toe. Ja, maar dat is ook misschien wel uh, het feit... waarom de worstelsport misschien minder populair is... dan het voetballen of andere sporten. Maar het is natuurlijk fysiek een uh, ongelooflijk zware sport... Het zit bij de zwaarste drie sporten qua uh, ja, intensiviteit. Dus uh, ja, het is niet, niet interessant voor de meeste mensen. Want wij zijn, wij zijn een beetje een beetje in Nederland, vind ik. Klinkt een beetje lullig, maar. Uh, is we zijn echt bang op, om op onze bek te gaan. Ook dat? dat zeggen. Zijn er, we hebben niet die jaarse vechtersmethode En dat heb je met worstel wel nodig. Je hebt echt, uh... Hij tilt hem trouwens uh, nu op. Ja, wat gebeurt daar? Nou, mooi hoor. Dat mag ook gewoon. Dat mag, het is gewoon een worstel, dus niet. Maar het is misschien wel leuk dat ik jou zo dan ook even mee laat trainen. Dan kun je een beetje aanvoelen hoe dat aanvoelt. Hè? Ja, is dat uh, veilig? Ja, ik denk het wel. Ik ga het even... Uh, ik ga... Jongens, even een beetje worstelen, even technieken. Ja. Ik ja? De, de microfoon even, vast. even Ik ga de microfoon vast. of niet? Ja. We die gaan sterven, groeten Oké, okay. veel succes, sterkte. Ja, ja, gaan we. Kom maar. Kunt u een commentaar geven? Nou, u een commentaar geven? ja, geef elkaar een handje. Oké, okay, en we gaan beginnen. Probeer hem vast te pakken en probeer hem naar de grond te werken. Zo ja. Oh. ja dit gaat niet goed. Hij is volgens mij wel aardig geworden. Ja, naar de grond, naar de grond maar gewoon. mag je ook zo haken? Zo ja, je, je mag doen. haken. Je mag gewoon proberen. Zo ja. Oh. Ik geloof niet dat ik de Olympische Spelen 2016 ga halen. Nee, voor jou maakt het niet veel uit. Toch, tot slot. Er is nog een klein kansje hè. Windsurfer zou ook verdwijnen. Komt toch ook weer terug? Die komt ook weer terug. Dus ik hoop dat in september... dat ze toch nog even een uh, ja, juiste beslissing nemen... door het worstelen gewoon Olympisch te Dan ben ik er misschien wel bij als de verslaggever live... vanuit Sportcentrum Kops in Amsterdam. Ja, worstelen met Marielle Biers in Amsterdam. Straks, Servische premier zou bevriend zijn met een drugsbaas. Maar we gaan eerst even naar Den Haag, want u heeft het gehoord op deze zender. Het kabinet heeft een akkoord, een principeakkoord gesloten... met D66, ChristenUnie en de SGP over de woningmarkt en de hervormingen uh, daar... Marcel Breeuw is in Den Haag en hij heeft de fractievoorzitter van D66... Alexander Pechtold bij de microfoon. Ja, die kwam als uh, allereerste naar buiten ongeveer, uh, nou, ik denk, tien minuten uh, geleden. En uh, de vraag die natuurlijk erg voor de hand lag was... is de fractie akkoord gegaan met dat principeakkoord... dat Pechtold en andere partijen met het kabinet hebben gesloten? Nou, de antwoord op die vraag is er een akkoord. Die beantwoordde hij, of de, de vraag, die beantwoordde hij als volgt. Ja, de fractie is akkoord... We hebben gisteravond een akkoord tussen onderhandelaars bereikt en de fractie stemt vandaag in. Zonder enig wijzigingsvoorstel vanuit de fractie? Dat had ik ook niet verwacht. Ik heb ze in de tussentijd goed op de hoogte gehouden. En het is uh, mooi in lijn met het D66 verkiezingsprogramma. En het biedt vooral zekerheid voor al die mensen die nu zitten te kijken naar de huursector, naar de koopsector, naar de bouw. Maar waarom is het nu zo belangrijk om deze deal gesloten te hebben met het kabinet? Omdat de woningmarkt voor D66 een van de belangrijkste punten voor- en na verkiezingen was. Je ziet dat er al tien jaar eh, niets gebeurt omdat eh, de VVD altijd maar over de hypotheekrente bleef zeuren. De PvdA wilde niet kijken naar de huurmarkt. Dat heeft echt de boel eh, op slot gezet. Het regeerakkoord was niet voldoende was hier en daar ook rigoureus. En we hebben nu ervoor gezorgd dat er veel evenwichtiger pakket ligt. Is het niet zo dat alleen een klein beetje minder is geworden... dus dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is... maar bijvoorbeeld het percentage aan huurstijging verminderd is... maar dat de kern van de plannen overeind zijn van het kabinet? Nee, het is, uh, het is verre van dat. Ik denk dat de aanpassingen echt uh, substantieel zijn... Uh, en vooral uh, voor starters zorgen dat ze, uh, dat ze echt nu ook een kans krijgen op de koopmarkt. Voor huurders uh, betekenen dat ze niet de al te grote schokken krijgen... als het gaat om, om dadelijk huurstijgingen. Uh, en dat de bouw echt ook een impuls gaat krijgen. De details gaan we zo bekendmaken, maar ik ben daar echt tevreden mee. Klopt het dat er nou een gat in de begroting komt? Um, en zo ja, is er ook al over gepraat hoe dat opgelost gaat, gaat worden? Als je niet tot de coalitie behoort... dan kijk je vooral wat uh, zijn de wensen en de kansen bij zo'n woonakkoord. Dat dat financiële consequenties heeft. Dat realiseert het kabinet zich ondertussen. Maar D66 is ook een partij die natuurlijk verantwoord wil kijken... naar uh, hoe gaan we om met ons begrotingstekort. Uh, hoe zorgen we dat we aan de 3% blijven. Dus als het kabinet met plannen komt, zullen we daar ook naar moeten kijken. Maar hoe groot is het gat in de begroting? Dat, uh, dat zijn details die om half elf bekend worden? Ja, details, details. Dat is toch heel belangrijk? Hoeveel geld het, uh, de schatkist gaat kosten? Zeker, maar dat is nog steeds pas om half elf. Om half elf, ja, dan is er een persconferentie gepland... Uh, waar uh, minister Blok in ieder geval uh, een mede zal delen... als inderdaad alle fracties akkoord gaan... wat de details zijn van uh, de afspraken. Ik krijg trouwens uh, net ook te horen... ik ben namelijk even een stukje verder gelopen naar de PvdA-gang... ik krijg ook te horen dat de PvdA-akkoord zou zijn met het plan. Want natuurlijk ook de coalitie... De politie moet ermee instemmen dat de plannen die oorspronkelijk in het regeerakkoord zaten afgesproken waren, dat die ook aangepast worden. Dus de PvdA is ook akkoord, zo ik begrijp. Ik sta bij die hal. ik heb nog verder helemaal niemand gezien of gesproken. Maar ja, we hebben er dus in ieder geval twee, twee partijen die akkoord zijn. Nou, die zijn alvast binnen. Dankjewel Marcel Bril vanuit Den Haag. En uh, inderdaad om half elf dus die persconferentie over het akkoord dat het kabinet heeft gesloten met D66, ChristenUnie en de SGP over de hervormingen op de woningmarkt. Het is vijf minuten voor tien. De positie van de Servische premier staat onder druk. Hij zou namelijk contacten hebben met de grootste drugsbaas van het land... en hem staatsgeheimen hebben toegespeeld. In ruil voor cadeautjes. Correspondent Mitra Nazar, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat is er gebeurd tussen die premier en die drugsbaas? Ja, het gaat allemaal om een ontmoeting tijdens een uh, etentje in 2009. Dus dat is alweer een tijdje geleden... Uh, tussen Dacic, de, de premier, en uh, een vertrouwenspersoon van een van de grootste Servische drugsbaronnen. En dat is uh, de bekende Darko Saric. En uh, nou, die vertrouwenspersoon, dat is Radulovic. En die staat ook bekend onder uh, de naam Misha Banana. Uh, zoals criminelen hier uh, vaak bijnamen krijgen. Nee. Uh, die hebben een eventje gehad en uh, uit uitgelekte telefoontaps uh, zou blijken dat die... Uh, ontmoeting heeft plaatsgevonden. En Dacic was toen minister van Binnenlandse Zaken. En er zou vertrouwelijke informatie zijn doorgespeeld... aan dus de meest gezochte crimineel van het land. Wat voor informatie is dat? Ja, dat is uh, niet bekend. Uh, het is ook niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Maar het gaat om, uh, uh, waarschijnlijk om informatie... Over, uh, uh, over een strafrechtelijke onderzoeken naar deze drugsbaron. Uh, die uh, vertrouwenspersoon, die Michiana, die zou... Uh, uh, aan Dacic hebben gevraagd uh, of er een onderzoek uh, zou lopen tegen zijn, uh, naar zijn baas. En uh, nou ja, goed, als hij dat uh, zou hebben doorgespeeld... dan zou dat behoorlijk uh, kwalijk zijn geweest. Ja. Uh, ja, omdat hij minister van binnenlandse Zaken was op dat moment. Ja, nog twee korte vragen. De tijd is beperkt, zeg ik er even bij. Uh, staat de positie van de premier Dacic nu onder druk? En komt er een onderzoek? Ja, er komt een onderzoek. De rechter gaat hem ondervragen vragen hierover. En zijn positie staat behoorlijk onder druk. Hij heeft het ontkend. Hij, heeft, hij zegt trouwens wel dat hij hem heeft ontmoet, die man. Maar dat ja. hij uh, niet wist uh, dat hij uh, een crimineel zou zijn. Dus, okay. dus afwachten. Ja, we wachten het af en houden contact met jou. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we weer terug met de makelaars. Die willen namelijk af, ja, in alle woningmarkthervormingsplannen... komt dit er ook nog eens bij, van de huidige wet onroerende zaakbelasting. Hoort u na het nieuws van 10 uur. Tot zo.